Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vannacht was de koudste augustusnacht in 23 jaar. Op vliegveld Twente was het vlak boven de grond precies 0 graden. Volgens Weerplaza komt dat door het heldere weer en de zeer koude lucht... die van de Noordpool naar Nederland stroomt. De koudste augustusnacht ooit gemeten was in 1973... toen vroor het op sommige plaatsen vlak boven de grond meer dan 2 graden. Komende nacht wordt het trouwens weer een stuk warmer, ongeveer 15 graden. De Zweedse justitie mag Wikileaks oprichter Julian Assange verhoren in de ambassade van Ecuador in Londen. Zweden wil hem ondervragen over een mogelijke verkrachting. Assange vroeg vier jaar geleden asiel aan in de ambassade van Ecuador in Londen. Ecuador heeft nu toestemming voor de ondervraging gegeven. Het gaat goed met modewebwinkel Zalando. De omzet steeg vorig kwartaal met een kwart tot ruim 900 miljoen. De bruto winst verdrievoudigde en kwam uit op 77 miljoen. Het Duitse internetbedrijf trekt ook in Nederland veel klanten weg... van traditionele mode- en schoenenwinkels. Een paar weken geleden kwam Zalando al met een winstwaarschuwing... dat het meer werd dan gedacht. Nederland dreigt zijn leidende positie op ICT-gebied te verliezen. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau. De overheid reageert vaak te laat op technologische ontwikkelingen... zoals robots en zelfsturende auto's. En ook speelt Nederland niet goed in op snelgroeiende internetondernemingen... als Uber en Airbnb, zegt het CPB. Een juriste die voor het internationaal strafhof in Den Haag werkt zegt dat ze wordt bedreigd. In NRC zegt ze dat dat te maken heeft met haar onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden van Israël tegen Palestijnen. De Jordaan-Zweedse juriste zegt dat ze mysterieuze telefoontjes heeft gekregen en bloemen met een intimiderende boodschap.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 En we hebben net gehoord, Abba, Lay all your love on me. Gretjan Bluis, goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen, Gretjan. Um, jij komt voor de evaluatie uh, samenwerking Zandvoort en Haarlem. Nou, met name domein, domein, name. Ja, daar, ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Ja. Um, er is een tweede evaluatie, is er nu gekomen. Dat rapport ligt nu voor ons en we hebben de conclusies en aanbevelingen voor ons. Ben je er tevreden over? Ja, ik denk dat het een, een genuanceerd beeld geeft. Niet een beeld van, goh, uh, ook niet het beeld van, we zijn er helemaal nog niet. Maar we zijn goed op weg. En uh, er zijn nog een aantal zaken te doen... Dat heeft aan de ene kant te maken dat je pas een jaar bezig bent. En dat je twee organisaties bij elkaar hebt gebracht. Dat vraagt altijd tijd. Ja. Dat vraagt een, een fusie in een bedrijf vraagt ook meer dan een jaar tijd. En daarnaast hebben we natuurlijk de transitie, dus het veranderproces. Gewoon in het hele sociale domein wat gelijktijdig liep. Ja. Ja, en dat, maakt, dat geeft een extra dimensie aan, aan het onderzoek. Wat de uitslag is. En het legt ook natuurlijk een aantal punten bloot. Die na zo'n eerste evaluatie er ook uit waren gekomen. Als we niet met Haarlem waren gaan ja. samenwerken. Ja. Ja. Dus, nou, en dat is, dat is een mooie combinatie geworden. Dus het is een evaluatie: sociaal domein, sec. Uh, samenwerking Zandvoort Haarlem. En aan de andere kant gaat het ook eigenlijk toch over een deel over van uh, waar staan jullie. Ja. Maar daarnaast doen wij ook nog klanttevredenheidsonderzoeken. Van de WMO, van de jeugdzorg en van de participatie. Waar dan ook weer de dingen uitkomen. Maar dat zit er niet in. Maar je herkent wel de lijn. Want er staat wel iets over de, dat het nog verbeterd kan worden. Nog meer hmm. klantgericht moet zijn. Nou, Dat komt ook uit die andere onderzoeken. Dus dat is wel opgehaald. Is dit overigens voor mensen te lezen? Zijn, kun je dit lezen op de scherm? Ja, te ik, ik, ik weet niet of deze... Ik, vind hem wel, ik vond hem wel heel helder. En ja. um, dat rapport is ook te downloaden. Dus ik ga er ook vanuit dat dit te downloaden. Maar ik zal nog eens even kijken of het misschien directer te koppelen is. Als, ja, er hier, zijn misschien ook, mensen die zeggen van... Nou, ik, ik wil die evaluatie wel uh, ja, lezen. Ja, maar hij is ook helemaal... Nou, we hebben u gezien, dat is ja. een dik, vrij dik rapport. Met allemaal ja. deelconclusies. Uh, maar de, deze samenvatting, he, die ja, toelichting... Dat zal ik meenemen. Dus heel ja, helder. Heel, heel ja. graag you <laughs> Um, ik heb even bij de conclusies uh, gekeken. En uh, bijvoorbeeld de uh, conclusie is dat er een verbetering is van de dienstverlening aan de burger. Maar de toegang is complexer. Kun je daar iets over zeggen? Ja, ja, ja, want je kan wel zeggen het is een verbetering. Maar, maar er gaan ook dingen nog steeds niet helemaal goed. Nee. Dat, dat, kan je ook, dat staat vaak ook dan in de krant. En, maar het is wel complexer geworden. We, we hebben een aantal taken erbij gekregen. Maar de AWBZ zijn de taken weer opgesplitst. Dat ligt weer bij andere partners ook. Nou, en vooral op die raakvlak is het dus complexer geworden. Uh, en daarnaast is de jeugdzorg erbij gekomen. Nou, dat is sowieso een complexe taak. Ja. En de jeugdzorg, en dan krijg je dus ook multiproblematieken. Ja, die moet je nu in één keer proberen te tackelen. Nou, dat is het Centrum Jeugd en Gezin is daar onder andere ook voor. Dus, dus, dus de toegang is dan wel complexer geworden. In die context moet je het lezen. Dus je moet ook lezen verbeteringen. Maar het is complexer geworden. En er zijn nog wat dingen op te lossen. Ja, dus, dus mensen die zeg maar hier in Zandvoort... Voor te, he, een, een, een maatschappelijk probleem hebben... of in ieder geval de dienstverlening uh, zouden willen hebben... Die, uh, die moeten misschien via een omweg of moeten via Haarlem dingen doen? Nou, dat, dat, dat, dat, dat, speelt, dat speelt ook natuurlijk. Want een deel van het dienstverlening samen. We hebben hier het loket. Nou, en we hebben altijd in, de ingang is hier. De, de, de, de... de ingang is hier bij het loket. De ingang is bij het CEG. Mm -hmm. De ingang is ook bij het Centrum Jeugd CJG. en Gezin. Okay. Dat is gewoon echt een heel laagdrempelig is in het gebouw van de school in de School in Noord. Dat is heel laagdrempelig. Daar zit ook het consultatiebureau. Nou, Dat werkt prima. Dat gaat echt heel goed. En dat werkt ook heel integraal met de jeugd. Uh, maar we hebben het loket in het centrum, in ja. het raadhuis. En een deel en van het loket bij, bij Pluspunt. Bij Pluspunt ja. En we zijn nu bezig om ook nog die klantgerichtheid en die multiproblematiek sneller op te pakken met die sociale wijkteams. En dat hadden wij niet in Zandvoort. Dat hadden ze wel in Haarlem. Ja. En dat gaan we komende jaar, gaat het ook in zand voorkomen okay. En dan hopen we ook een aantal van die, ja, die afstand tot op te lossen. Maar door... het proces is ook complexer geworden. Omdat... De AWBZ die is opgesplitst. De, de AWBZ is een deel wat, wat medisch is. En, en, en, en zorg en ondersteuning, dat is gesplitst van elkaar. Dus nu moet je zorgen dat die, die verschillende werelden toch bij elkaar komen. Want die, maar dat die, ze niet verdwalen. Nou ja, zeg maar. En dat gebeurt dan wel eens. Ja. Want er, dan, dan komt iemand uh, vanuit, uh, vanuit een verpleeghuis of vanuit een ziekenhuis. Of, of, of hij wordt het komt vanuit de medische kant. En ja, dan moet er snel ingegrepen kunnen worden. Ja, en dan krijg je wel eens dat het uh, lang, uh, lang, mensen die langer ziek zijn. Ja. Wie betaalt nou wat? Is dat zorgbalans dan? Een beetje onduidelijk. Nou ja, dat, dat, dat vraagt om afstemming en regie. En omdat die taak natuurlijk pas een jaar bij ons is, is dat wel een, soms een zoektocht. Dus complexer. Ja. En daar moeten ja. we aan werken. Ja. Kun je zeggen dat in uh, percentages wat dan wel goed gaat en wat dan niet nou, goed gaat? Ja, nou, ja? uit de klanttevredenheidsonderzoek komt ongeveer dat 80% van de mensen vinden dat het goed is en voldoende. Het is niet alleen mensen... We hebben ook moeten bezuinigen. We hebben een nieuwe taak gekregen in Ene met geld erbij. En wij wisten niet van tevoren hoeveel en wat we moesten doen. Dus daar is in het eerste jaar behouden mee omgegaan. Nou, als je mensen minder uren geeft, dat is vooral in de huishoudelijke hulp. Ja, dat geeft on, terecht ontevreden mensen. Want die hebben een verwachtingspatroon van een aantal uren hulp. Nou, en dat hebben ze niet allemaal gekregen. Dus met name daar zit dan bijvoorbeeld een deel van de, dat men het onvoldoende vindt. Nou, ja. 80% vindt het, vindt het uh, voldoende en goed. Nou, dus aan die 20% moeten we nog werken. werken. En kijken hoe het, de budgetten nu herverdeeld worden. Het komende jaar ja, zijn we volop mee bezig. En systematiek gaan het aanpassen. En rond de, de huishoudelijke hulp is nog heel veel te doen. Nou, daar zijn we dus echt aan het kijken. Wordt er bij de huishoudelijke hulp bijvoorbeeld uh, gekeken uh, uh, per uh, geval? Of wordt er gewoon gezegd van luister eens, we moeten bezuinigen. Dus iedereen die drie uur had, die krijgt nu nog maar twee uur. Ik noem maar een voorbeeld hoor, dat, niet dat het zo is. Of wordt er gewoon per geval gekeken van... goh, deze mevrouw heeft drie uur huishoudelijke hulp per week. Maar gezien uh, wat er gedaan wordt, zou dat in twee uur ook kunnen. Of er wordt te veel gedaan, dus moet het terug naar twee uur. Ja, de, het is een combinatie van, van wat je zegt. Als je kijkt naar wat er aan. Het is niet een vast uh, aantal uren. Want er zijn mensen die krijgen één uur. En er zijn mensen die krijgen zes uur. Maar er is wel een bepaalde bandbreedte qua budget wat we hadden. Daar hebben de, de zorgaanbieders op aangezegd. Want daar moeten jullie binnen blijven. En daar is naar gewerkt. En dat betekent dat er uiteindelijk minder uren zijn gegeven. Nou, maar dat doet de zorgaanbieder dus. Ja, wij hebben dat bij de zorgaanbieder hebben dat neergelegd. En, en wij, die, die toetsen. En we gaan nu weer terugkijken van. We hebben nu de evaluatie gehad. En dat, we gaan die toegang nu kijken of we dat toch kunnen verbeteren. Ook omdat er wat ruimte in het budget nu blijkt te zitten. Mm -hmm. Om dat beter in te richten. Dus we gaan, en dat ging op een schoon en leefbaar huis. Onder die criteria had de zorgaanbieder een bepaalde ruimte om dat te doen. En nu gaan we toch weer kijken of we dat gewoon, niet, gewoon op, vaste uren, op uren kunnen vastzetten. En dan uiteindelijk de eindverantwoording toch weer iets meer te leggen bij de gemeente. Daar zijn we dus mee bezig. Ja. Daar komen voorstellen voor is ook naar aanleiding onder andere van die onderzoeken gekomen, dat we daar toch anders en ruimhartiger en duidelijker naar de klant moeten mee omgaan. Nou, dat, dat, is een, dat, dat gaan we dus nu eigenlijk toch een... Het komt niet alleen uit dit onderzoek, maar dan zet je de klant toch weer iets meer centraal. Dat komt uit dit onderzoek en uit die klant tevreden. Ja, het wordt veel te algemeen. Hè, en is nou ja, We, we moesten bezuinigen. dat lag een 40% bezuiniging. Dat is, dus dat kan je niet, fors, hè? Dat is fors. Dus, dus ja. dan kan je dat niet altijd met die uur, uren doen. Dus nee. dat, er, er wordt gevraagd van wat kunt u zelf? Ja. Nou, daar is naar gekeken. En, en wat wij dus wel zien is dat er toch meer zelf geregeld wordt. Dus, dus, dus de drempel om aan te kloppen bij de gemeente is, is groter geworden. Dus op het moment dat men aanklopt weet je ook, dat er echt meer behoefte is. Dus moet je daar dan misschien wel wat ruimhartiger mee omgaan. Ja, ja. Nou, dat spanningsveld en die zoektocht... daar zijn dat, we nu dat, mee dan. bezig. En maar er komen we nu voorstellen om dat, ook dat deel te verbeteren. Ja. ja. Nou ja, kijk, en en je, dat, ja? Je, er wordt vaak ook ja. uh, beslag gelegd op familie. Terwijl ja. dat dus niet helemaal terecht is. Hè, dat dat uh, Oudere mensen, je weet, die denken dan op een gegeven ogenblik... van god, er wordt bezuinigd en uh, uh, laat, ze de, uh, laat ze wat krijgen... Want, uh, ik regel het zelf wel, terwijl dat eigenlijk niet goed is, want dan wordt er een beroep gedaan op ja. bijvoorbeeld ja, maar, een familie die ja. dat, waar dat dan weer te zwaar voor wordt met gevolgen ja, van... Maar, die... maar we zitten wel in een samenleving waar dat toch ja, van ons verwacht wordt. We, ja. Het werd van ons ja. verwacht. In het verleden vonden we ja. dat normaal. Het is naar de overheid meer gegaan en de overheid zegt, ja, maar dat, dan wordt het onbetaalbaar. Dus, dus er is nu wel ja, een dit... ba balans. Ja. En uiteindelijk moeten mensen ook voor elkaar zorgen. Ja, ja, dat dat is dus het is zoeken naar die balans. En eigenlijk dus, moet de gemeente ook voor een grote een vangnet zijn voor, voor, voor de, de zwakkeren of die het niet kunnen of financieel of het hen niet kunnen regelen dat die extra ondersteund worden ja, ja. want er gebeurt natuurlijk heel veel ja, ja. het meeste van de, de uithoudelijke hulp voor mensen gebeurt zelf en er blijft wel een voorstel over. Hè. Als je, in zo'n soort praat heb je het over uh, 600 mensen die worden geholpen. Maar er zijn er veel meer oudere mensen. Dus een heleboel ja. regelen het gelukkig wel zelf. Het zelf. En kunnen het ook zelf ja. regelen. En dat is ook prima. Dat is fijn. Ja. Dat dat is fijn. Ja. Uh, nog even een andere conclusie. Uh, raad voldoende geïnformeerd, maar onvoldoende in positie. Ja, ja dat is, dat is, een, uh, dat is de, de conclusie die de raad. Z zelf heeft uh, gevraagd over? want ik, ik Nou dat de raad, de raad is dus natuurlijk ook gevraagd van, uh, van gewoon, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, dan gaan die onderzoekers kijken. Ja, wat krijgen ze voor informatie via het college en via de organisatie? Nou, dat is voldoende, hè? voldoende geïnformeerd. Maar het in positie zijn, ja, dat is het kaders stellen en het kaders willen stellen. Nou, dat is een samenspel tussen college en raad. Nou, dat kan altijd beter. Maar wat bedoelt men daar nou, nou precies euh, mee? Euh, nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld nu de discussie over die, die huishoudelijke hulp. Hoe, hoe moet dat? Gaat dat goed genoeg? Wat kunnen we verbeteren? Nou ja, daar kan je als raad meer in positie gebracht worden. Dat kunnen ja. wij doen, mm -hmm. maar dat kan de raad ook zelf doen. Dus dat is ook ja, een misselwerk. Ja, ze worden geïnformeerd, maar uiteindelijk... En dan is vaak altijd de discussie, ja. wie brengt wie in positie? Nou, De rol, de rol van, de, van de raad is vooral kaderstellers. Dus onvoldoende in positie. Dus ze zouden nog meer kaderstellend hun rol kunnen oppakken. Nou, dat gebeurt in hun ogen, vinden ze dat uh, nog onvoldoende. Dat, dat is de conclusie van het bureau, hè? Ja ja nee, ik, ik begrijp het. Maar goed, daarom vraag ik het ook. ja ja ja ja ja, grotendeels gerealiseerd. Maar er zijn nog wel dingen die, die verbeteren. Kijk, het is een opstartfase. En er staat ook van de uh, bedoeling van het draagvlak. Maar de huidige werking is kwetsbaar. Nou, dat is Als je pas een jaar met elkaar samenwerkt. Ja, ja, dat uh, is ook... Twee colleges waar dat, uh, de ambtelijke organisatie voor moet werken. Uh, andere systemen waar wij mee werkten. Ja. andere verwachtingen, twee, structuren, he, twee dus die... structuren. andere verwachtingspatronen van bestuurders en van de raad. Ja, die... dan krijg je dat, dat je als, wij als wethouders, keer Kuipers en Getekend, behoorlijk daarmee bezig zijn. En als wij weg zouden vallen. Dan, dan is dat op dit moment nog kwetsbaar. Nou, dat ja. moet in, verder ingeregeld ja. worden. Maar dat, dat, ja. volgens mij heeft dat wel vier jaar nodig. Ik denk ja. dat als je de volgende collegeperiode zou nemen. En dan moet je weer een, een college of een raadsprogramma. Ja, dan pak je het vanaf het begin op. Ja. Ja. En, en, en, nu en ze er ja, in, komen. in en, en ze moet in haar, de ja. de orde moet ook nog leren hoe ze voor twee besturen moet. Maar dat gaat natuurlijk gewoon nu alweer beter als het jaar ervoor. We ja. hebben gewoon structurele overleggen enzovoort. Dat gaat allemaal prima. Ja. Gaat ja. Goed. En de verstandhouding is goed. Is en de belangrijk. wil om met elkaar samen te werken ja, is ook wel En dat is heel belangrijk. Ja, ja zeker. Ja. Dan hebben we nog verwachtingen. regie uh, Regiefunctionaris diffuus, maar geen structurele rol. Ja, ja de, de, de regiefunctionaris, de, de, de bedoeling was om een... Uh, je krijgt een overgangssituatie. Nou, dan kun je het over een regiefunctionaris hebben. Of een kwartiermaker. Nou, het idee was eventueel om constant tussen het bestuur van Zandvoort... een eigen regiefunctionaris te zetten... en dan de ambtelijke Organisatie van Haarlem. Nou, dat was het idee. Want dan kon je dat beter sturen. Maar dan krijg je gewoon een stap ertussen. Ja, ja. Dus uh, de bestuurders hebben ervoor gekozen... om dat eigenlijk af te bouwen. Ja. Dus, dus het is duur... Was du er wel iemand? Er was ja. iemand. Eerst hadden we iemand vanuit uh, Zandvoort. Uh, die, die, uh, dat was Henk Esseling. Die, wa die, die was eigenlijk senior. Dus die, die heeft de eerste zes maanden eigenlijk... Vanuit dicht... zijn ervaring. Gewoon ook de, de gaatjes dichtgelopen, dat was ook echt nodig, hè. Dus de, die regie voeren. Daarna is er iemand aangetrokken. En maar is op minder uren basis, omdat wij al zeiden: van, wij willen gewoon dat, het, wij, dat ze leren in Haarlem voor die twee besturen te werken. En dat wij niet een eigen structuur daarnaast gaan onderhouden. Want anders komen we nooit tot samen. De, tot samen. Ja, en ja, tot dan dezelfde dan blijft, manier. Ja. En wat je dus nu ziet ook is dat uh, vanuit de Haarlem uh, dingen waar, wij, wij hadden, bijvoorbeeld kwartaalrapportages, dat hadden ze in Haarlem niet. Nou, die hebben ze in Haarlem van ons overgenomen. Ten aanzien van het minimabeleid hebben we bewust gezegd... wij hebben een vrij oud beleid. Hun waren toen al bezig met het aan het veranderen. Ze hebben gezegd, maak jullie het eerst af... Kijken we wat eruit komt en dan gaan wij aan de gang. Nou, zo probeer je ook soms gebruik te maken van elkaars uh, voordelen, soms gelijktijdig op te laten lopen. En soms volgtijdig. En er zijn ook gewoon dingen die nou aan hem anders blijven gaan. Ja, en dat, ook maar zo gaat dat. Ja. dat Dat staat dus ook uiteindelijk bij de aanbevelingen. He? Heft ja. de functie van de regiefunctionaris op. Ja. Ja. Uh, afhankelijk van het tempo van de aanbevelingen ja. ja, van ja, de realisatie. Ja. Nou, hoe ver staat dat? Uh, nou, volgens mij is het echt heel ver. Uh, ik denk dat wij nog voor... Uh, misschien eind van het jaar wel stoppen met de regiefunctionaars. Maar dat moet, dat moet nog besloten, besloten worden. Van, maar, maar in principe zijn er de betere regiefunctionaars... die we nu ook in dienst hebben... dat, dat, dat, dat, dat we werken naar een, een, een soort van afbouw. Ja. Ja. ja, mooi. Wil jij nog wat... Uh, uh... Ja, over uh, een onderzoek in de, in de, de quick Scan meerwaarde overdracht Dus de beleidstaak van, van passend onderwijs. Ja, er is... Ha Kijk, Haarlem heeft een, een afdeling... Jos heet dat, dat is Jeugd, Onderwijs en Sport... En dus die hebben eigenlijk, in die cluster zit, zit dat allemaal. Bij ons zit onderwijs, zit nog in Zandvoort. Nou, passend onderwijs is een specifieke taart. Dus in Haarlem is de vraag gesteld, goh, is het wel verstandig om onderwijs gescheiden te doen van jeugd? Nou, dat kwam dus gewoon bij de vraagstellingen van... ja, en dat, dan kan dat wel eens misschien verstandig zijn om dat samen te voegen. Nou, en dat is eigenlijk wat hier uitkomt. Dus één van de, de aanbevelingen is onderzoek nou of onderwijs... of passend onderwijs niet beter ook geclusterd kan worden aan, aan Haarlem. En ja, dat is ja, de ja, vraag ja, die nu ja, voor ligt en ja, ja, dat gaan we bekijken. Daar, daar wordt aan gewerkt. En wanneer nou, is dan weer een volgende evaluatie? Nou ja kijk, ja, kijk, deze, deze maatschappelijke dienstverlening uh, onderzoek... En deze evaluatie is onder, een van de drie onderdelen voor de eventuele verdere ambtelijke samenwerking. Okay. Dus er is ook nog een bestuursoor onderzoek geweest. Ja. Dus deze evaluatie staat op zich ook SEC. Oké, okay, dit zijn de aanbevelingen. Mm -hmm. En de komende maanden komt, komt er een voorstel vanuit het college naar de raad... over de verdere ambtelijke samenwerking. Daar wordt dit in meegenomen. En mede afhankelijk van die uitkomst ga je natuurlijk kijken... van hoe ga je hiermee bijvoorbeeld met over het onderwijs verder. Ja. Okay, als we verder gaan met een verdere ambtelijke samenwerking... Ja, dan gaan sommige processen weer anders lopen. Dus daar moeten we op wachten. Maar we pakken gewoon wel, we gaan de aanbevelingen die er zijn... dus over het nog meer klantgericht werken. Eh, nog beter de structuur afstemmen het nog beter met elkaar werken als twee besturen Haarlem voor Zandvoort. Dan gaan we gewoon die aanbeveling nemen over en dan gaan we gewoon mee aan de gang. Als dat uh, allemaal weer verder is en er is weer een nieuw stukje, dan uh, praten we graag weer Prima. verder mee. Ja, okay. Dankjewel voor ja, okay. ja, ja, je en Als jullie de naar de muziekje luisteren, ja. pak toch eens de fiets. Zo verdwenen in Dat was Ria Valk trouwens, die het had over pak toch eens de fiets. Want, ja, we gaan het hebben over um, op de fiets. Stap op de fiets op zondag 28 augustus. Bij ons uh, zijn komen zitten Tineke Feijen en Huip Volme. En um, Verwonderd Duin, stap op de fiets en ontmoet kunstenaars langs de route. Nou, brand los. Klopt, de kunstenaars ontmoeten langs de route... Dat is uh, aan de hand op uh, 28 augustus, op zondag. Uh, ik ben een van de regisseuses. Um, zo heten wij. We hebben geregisseerd, maar we hebben ook georganiseerd... en het hele concept ontwikkeld... In, uh, op verzoek van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En uh, omdat zij graag willen dat het publiek... de natuur um, ook op andere manieren kan beleven. Ja. En uh, dat doen wij eigenlijk... Uh, altijd als wij iets organiseren uh, met behulp van kunstenaars. Ja. Omdat kunstenaars dat eigenlijk doen. Hè. Die, uh, behalve dat die uh, sec een verhaal vertellen... weten die ook te raken op, uh, op allerlei andere niveaus, emoties. Uh, uh, nou ja gevoelens, uh, ja. Maar je zegt het is in het, in het Nationale Park... of is het daarbuiten ook? Nee, het is in het Nationale Park. Het is in het park. Ja, ja. En moet ik me voorstellen dat iemand daar... zijn beeld heeft neergelegd of neergezet... en dat de kunstenaar erbij zit... en dat je daar dan langs fietst en dan stop je... Hey, nou, ongeveer wel. Er zijn niet altijd beeldemakers. Kunstenaars zijn ook theatermakers en, ja. en muzikanten... Ja. en mimers. En... Okay. Algemeen. Dus is, dus zo moet in, je het ja, zien. Je moet het meer zien dat er een aantal mensen zijn uitgenodigd... door de om op die dag zelf de lancering van de app voor Wonderduin... Uh, om uh, in de duin iets te laten zien van wat ze in het dagelijks leven doen. En geïnspireerd. En de app, op, dan hebben we het over een app op de telefoon. Ja, op zal ik, de computer, ja. daar zal ik zo nog wat over vertellen. Oké. Okay. Ja. Dan ga ik nog even terug naar de fietsroute. Want die loopt van... Um, Duin en Kruidberg naar het bezoekerscentrum uh, Kennemerduinen. Duinen. Ja. En dat inderdaad langs die route zijn uh, op een aantal punten... die dag live kunstenaars aanwezig die iets doen met het publiek. En inderdaad, wat Huip zegt, dat kan zijn uh, gedichten maken. Dat kan zijn kijken naar een performance van een bewegingstheatermensen. Ja. Ja. Of meedoen met beeldende kunstenaars. Of luisteren naar... Uh, uh, zangers die verstopt staan uh, achter de boom. Een bosje. Ja. <laughs> ja. Oh, dat is, het is dus wel echt een, een, een leuke uh, verrassingsroute. Zeg maar. Ja, dan ja, heb ik nog niet eens alles genoemd, maar inderdaad allemaal van dit soort. Uh, maar niemand weet wat, er, wat ze te zien krijgen, zeg maar. Of um, is dat, staat dat wel op een programma? Jawel, jawel. Er is wel een programma. Ja. Dus uh, je kunt als je wil, kun je echt gericht met programma in de hand uh, overal langs gaan en zorgen dat je op de tijden bent als dat er dat gebeurt. Er zijn ook dingen doorlopend. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon je laten verrassen. Uh, ja. Er staan uh, ken, kentekens uh, langs de route. En als je dan afstapt, en, uh, dan uh, kun je iets gaan beleven. Is ja. er een bepaalde tijd uh, zeg maar, in die route te bepalen? Dat je zegt van, nou, van start tot finish, dat is uh, drie kwartier of een uur of twee uur. Nou, dit, dat is inderdaad heel variabel. Dat kan, je kunt zo twee uur bezig zijn, als je wilt. Het ligt aan is jezelf. Langzaam. Ja precies. Ja, ja, dan ben je zo klaar. Ja, dan ben je zo klaar. Ja, ja. Maar Als je echt gaat kijken en luisteren, dan ben je. Dan ben je, je zeker bezig. En ja. als je ook nog um, de app gaat um, uh, meemaken, dan kan je inderdaad wel de hele dag uh, okay. zoekt zijn in de dag. Okay, dus ja. zorg dat je genoeg eten en drinken Ruzie. bij je ja. hebt ja. ja. als je in het park ingaat. gaat. Ja, ja, ja. ja. Nou, de app is een verhaal apart en ik denk dat goedstel zuid daar even wat. Ja, dat zijn ja, ook heel belangrijk. De app is gebaseerd op een programmaatje wat gemaakt is door een aantal mensen in Amsterdam. En die hebben op een hele slimme manier audio aan gps-punten gekoppeld. En dat uh, werkt uh, als, als volgt als je dat programmaatje hebt gedownload op je telefoon. En uh, uh, je, je hebt ook de inhoud van wat je wil laten horen zit, zit dan ook op je telefoon. En op het moment dat je dan die app start en je bent bij een bepaald punt in de duin. Een gps-punt wat wij dan bijvoorbeeld bepaald hebben. Dan hoor je die audio daar. Aha. En, en, en uh, uh, het, het, het aardige van het programmaatje is. Is dat je uh, die audio kun je. De, de, de grootte van het gebied waarin je de audio hoort kun je variëren. Dat kan een cirkel zijn van 10 meter. Maar dat kan ook een cirkel zijn van 50 meter. En dat betekent dat je. En zo zijn wij er als makers ook nu mee omgegaan. Dat je bijvoorbeeld cirkels hebt die in elkaar overlappen. Of cirkels in cirkels. Waardoor je bijvoorbeeld in een soundscape loopt en dan ineens ja. verderop een tekst hoort. En dan kan je ja. kiezen, blijf ik in de soundscape... of wil ik de soundscape ja. en de tekst samen? Ja. En als ik doorloop, loop ik weer uit de tekst... en loop ik weer in de okay. soundscape. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk het, ja. uh, het, het aardige van deze app. En, uh, en die app die is te downloaden via de App Store? of via, ja. via de App Store. En uh, ook, uh, ik denk, uh, via een link op de site. Precies, de site ik. van, uh, Precies, de site staan, van he? het National ja. Park um, ja. heeft een icoontje. En vanaf 28 augustus... Kun je, die kun je die downloaden? Downloaden. Die dat Stond er ook in de ja. Ja, ja, Kun ja, nou. je de, de ja. naam van de site nog even noemen van het uh, nationaal park? Nou, of ga dus ik, ik, nu iets vragen? Vragen. ik hoop ik dat heb... het gewoon Nationaal Park Zuid Kennemerland is. Ja, en dan dus ja, anders ja, krijg je daar uh, wel een link naartoe. Ja, als, als je, je naar Google, als je hem Google, dan hem Googled, komt hij je je dan, je dan kom je daar terecht. Ja. En dan kun uh je ook doorklikken naar Verwonderd Duin en dan Krijg je nog meer informatie. ik Het is wel belangrijk. Ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen dat het handig is de gebruikers thuis van tevoren de app downloaden, omdat mm -hmm. het gaat toch om, uh, we hebben toevallig gisteravond uh, alles afgemaakt en zitten optellen, maar het is een ik denk ongeveer 200 MB aan oh, audio okay, die ja. gedownload moet worden, is best veel, hè? dat is ja. redelijk veel, dus dat betekent dat je even de tijd moet hebben en ja. een goede internetverbinding om dat te kunnen ja, ja. en je moet zorgen dat je voldoende ruimte op je telefoon hebt, ja. Ja, ook dat. maar in principe werkt de app op uh, Android en Apple vanaf iPhone 4 ja. en uh, we hebben er wat testen mee gedaan. En die vielen niet tegen. Dus, leuk. dus eigenlijk als ik het goed begrijp is het het handigste om het thuis ja, goed naar zeker. binnen te halen. En dan, en, op, en dan precies, op locatie kun je... Dan start je de app. En ja, op het moment ja, dan dat dan je de je app gestart ja. bent kun je per plek zeggen van nou oké okay, ja. nu zet ik mijn koptelefoontje op. Of, een, of uh, ja. wat is het? Ja. Uh, die oortjes ja, het is wel in. fijn als, in, als het met uh, uh, zonder geluid dat niet iedereen zeg maar allerlei nee, dingen nee, nee, elkaar nee, krijgt. Nee, dus nee maar het is, is ook fijn om, uh, om even zo'n moment het is ook ja, de niet stilte. de bedoeling ja, dat je drie uur lang met een koptelefoon door het duin heen nee, gaat. Alle, ja. alle, punten die, uh, de, zeg maar alle punten van de app, de content van de app, die, staat, die staan ook in de route aangegeven. Met een logootje met een koptelefoontje. Zo, dan weet je, als ik hier ben en ik zet hem weer aan, dan kan ik weer luisteren dan naar een nieuw, luisteren. Uh, een nieuw ding. En we hebben, uh, uh, soms zijn het... Eén punt met één cirkel. Maar we hebben ook een aantal zwerfgebieden uitgezet. Waar, bij de Oosterplas bijvoorbeeld, waar je echt een route kan lopen en kan dwalen door de geluiden en de verhalen. En die verhalen, dat zijn natuurlijk interpretaties weer van kunstenaars... op ja. de natuur, op de tijd, uh, ja. op de tijdsbeleving. Uh, op uh, uh, ook uh, perspectief. Uh, dieren die korter leven, daar kun je, zou je van kunnen bedenken... dat die een ander perspectief van tijd hebben. Dus dat zou zomaar eens kunnen zijn dat die, dat die ook uh, de tijd, het geluid... Anders horen. Als de, de, de tijd ja. anders wordt, ga je het geluid ook anders horen. Ja. Nou, met dat soort elementen eh, hebben een aantal kunstenaars, drie schrijvers, of eigenlijk twee schrijvers, theatermakers, een filosofen en twee muzikanten. Muziektechnologen, componisten, hoe je het moet noemen, hebben daar eh, dus content voor gemaakt en hebben met elkaar gebrainstormd. We hebben een flink aantal... En dat zijn er dus totaal vijf? Vijf mensen die zeg maar de die inhoud voor de app gemaakt. Ja, ja. En, ja, en daarnaast hebben we ook nog ik geloof vijf boswachters. Oh ja, oh ja niet te, te vergeten. Ja. Vijf, we hebben zes boswachters die uh, vijf van de, van, uh, van de PWN en één van ook de Ook onze boswachter? Gerard. Gerard Scholten? Nee, nee. nee is die er nee? niet bij? Nee, oh, was nee. Maar. En uh, een van de natuurmonumenten. En uh, die hebben we ook een aantal soortgelijke vragen gesteld. Het gaat ook over de toponymen in het duim. Er zijn natuurlijk heel veel... Wat zijn dat? Vertel. Uh, toponymen zijn uh, namen van gebieden. Die, uh, uh, van oor die naam is eigenlijk van oorsprong daar terechtgekomen... door bijvoorbeeld het gebruik van dat gebied. Of door een voorval van dat gebied. Topografische. Ja, dat ja, de, ja, ja, dus er is een, bijvoorbeeld een, een, in het duin is er een gebiedje dat heet de Ezelswei en dat heeft zijn oorsprong in het feit dat daar vroeger altijd een ezel was die uh, onderweg altijd automatisch naar dat weitje liep. Ja. En zo, he, zo ja, is, ja. ik, is, nou, ja. we hebben dus we, we, we zijn de, de kunstenaars ook op verzoek, overigens van, de, van volgens mij de PWN en de regisseuses, dus om ook iets met die toponiemen te doen. Hebben we dus heel veel van die toponiemen verzameld. We hebben geluid, en gelezen wat er over op papier stond. En zijn ook daar... Uh, uh ja, op onze manier weer mee aan de slag gegaan. Ja, ja. Zeg maar. ja. bijzonder. Nog even, hoeveel ja. mensen zijn er dan in totaal... die dan in het park, zeg maar, zijn? Z nou ja, je moet het even opsplitsen Ik... in die dag... de 28, wat is het? 28, 28 augustus, 28. dat de app gelanceerd wordt... en dat er de kunstdag is verwonderd. Duim, dan zijn er een aantal mensen. En daarnaast kan je de hele, het hele jaar door gewoon in je eentje... Met die app. Gewoon met gewoon je telefoon op je fietsje en een fietsvond mee. En dan krijg je een bij, berichtje van... Ja. Hem, Hey, je bent nu op een plek Precies. gekomen en daar kun je... Ja, dat kan je was. weer luisteren. Ja. Nou, heel bijzonder. Ja, en heel en bijzonder. Ga je, je kan met je eigen fietsen? Kan je die route ja, graag. fietsen? Graag. Ja, Want er zijn geen fietsen die je kan... Ja, er zijn wel er fietsen wel? Nou. bij Duin en kruidberg en ja. ook wel bij ja, Kennenmerduinen, maar niet heel veel. Nee. Nee. Even de startpunten. Je hebt het over nee. Duin en kruidberg Ja, de, de ingang van het park. Ja. ja. En um, het bezoekerscentrum Kennenmerduinen okay. in Overveen. Ja. Dus nogmaals, als mensen dus uh, willen weten... kijk naar de site van Kennemerduin. Daar zul je ongetwijfeld een link krijgen... Ja. Voor de, om de app te downloaden. Uh -huh. En ook om uh, te kijken wat uh, Verwonderd Duin voor een route heeft. Enzovoort. Ja. En het, ik denk het leuke van deze app is dat je hem... Volgens mij kun je hem... Je kunt hem in delen fietsen. Want je, je, je bent in principe niet gebonden aan al die punten. Nee. En je kunt hem het hele jaar door fietsen. Want in de winter ziet het duin er anders uit ja. dan ja. in de, de zomer. Het is een lancering, lancering, ja. wat, je, wat je dus doet op die dag. Ja, dus, die, die 28e ja. is alleen maar de lancering van die app. En wij hopen natuurlijk dat heel veel mensen hem gewoon heel ja, regelmatig ja, ja. Ja. gaan doen. Ja. En misschien zeggen van nou, ik, met mijn vrienden, we gaan nog een keer naar die plek. Want ja. daar vonden we het zo leuk. Ja. Ik vind hem hartstikke ja, ik vind mooi. Leuk. En ja. ik, ik ken ja. heel wat mensen die het leuk vinden om daar te fietsen en ook ja. daar te gaan wandelen. En ik ga zeker die mensen aanbevelen om die app te nou. downloaden en dat te gaan luisteren. Dankjewel. Mag ik nog één ding? Zeker. Misschien zelfs twee. Ik nog even dat de officiële aftrap uh, uh, gebeurt in aanwezigheid van de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Is dat je aanbond? Nee, de heer Talsma is dat. Oké. Okay. En uh, een hele andere vraag. Misschien zijn er mensen die dit horen. Die denken nou ik zou best nog op die dag mee willen werken. Als publieksbegeleider. Dan zouden wij dat ook heel prettig vinden. En, en dat kunnen waar, ze ook allemaal via de site dus. vinden. Ja, ja, ja. Nou bij deze. Dankjewel. Dankjewel voor hartelijk jullie komst. Ja, uh, nou uh, het dank. gaat volgens mij heel erg mooi worden daar. Het wordt een hele mooie Dankjewel. app. Absoluut. <laughs> uh, we gaan luisteren naar uh, Alex. Toeter op mijn waterstoel. Nou, daar heeft Cor wel even naar moeten zoeken voor deze speciale toeter op mijn waterscooter. <gul> Helemaal leuk van Alex. Uh, bij ons uh, is uh, aangeschoven de meneer die alles weet over uh, watersportvereniging Zanvoort die 50 jaar bestaat. Niels. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemiddag. Is het nog ochtend? Goedemorgen. Ja. Ja. Ja, we hebben een mooi stukje trouwens in de Zandvoortskrant uh, over, Ja, over uh, ja, Zandvoort zeker. Surf and Sail Masters. Ja. Een speciale editie van de Eneco uh, Luchterduin, uh, Luchterduin Race. Ja. Uh, want er is, er, het is bijzonder, hè? Want het is, het is ja. meer uitgebreid dan dat het normaal uh, is. Klopt, we bestaan dit jaar als watersportvereniging Zandvoort 50 jaar. In ja. 1966 zijn we opgericht. En uh, ja, 50 jaar is natuurlijk een enorm mooie mooi termijn. En dat moet je goed vieren. Ja. Dus we hebben dat dit jaar ook... Uh, gaan we dat ook doen... Uh, we hebben dat op vier momenten gedaan. Uh, of één moeten we nog doen. Maar uh, we zijn begonnen op 5 mei met de opening van het seizoen. En dan open je natuurlijk even heel goed. Groot feest voor alle leden op 2 juli. Midzomerfeest. En uh, nu dan de Zandvoort uh, Surf and Sail Masters. Ja, ja, ja. Wat eigenlijk een samenvoeging is van twee, uh, twee evenementen. Ja, ja. Uh, dat is het, uh, de, Ekeno, de Eneco Luchten Duinen Race. Ja, ja. En uh, de kustzeilevenement. Ja, en het die kustzeil... zijn er elk jaar hè? toch? Hè? De, de Eneco die... race ja. elk jaar die bestaat ook al, al heel veel jaren. Eerst ja. heet het uh, de, de Rem uh, Race. Oh, ja. Ja, ja. het Rem Eiland. Ja, ja, ja. Wat, wat helaas in 2006... Uh, is weg, uh, ontmanteld. Ja. Ja. Toen hebben ze de, de REM-NAM genoemd. Want toen ging het naar de, de boei NAM-22 voor Katwijk. En uh, ja, dit jaar, of toen, he, en toen kwam Eneco als hoofdsponsor. En toen hebben we het de Eneco en Duinenrace genoemd. Ja. En dit jaar dan een combinatie van de Eneco Luchterduinenrace en, en het kustzeil evenement. Ja. En het kustzeil evenement is een, is een evenement wat uh, door de uh, federatie uh, uh, brand, Brandingwaters Sporten? Uh, wordt verdeeld over de verschillende verenigingen van de Nederlandse kust. En die wordt dan toegewezen. En dit jaar, omdat wij 50 jaar bestonden, kregen wij die toegewezen. Dat is ja. een, twee jaar, een tweedagelijks evenement. En ja, omdat samen dachten ja, dat komt natuurlijk heel mooi uit. 50 jaar bestaan en dan, uh, ja, dan moet je het goed uitpakken. En dan ja. voeg je ze samen en heb je een heel, uh, een heel uh, evenement. Ja. Er, er is wel een hoop gebeurd in 50 jaar. Hè? Want als je, als je even kijkt naar... Uh, de, uh, nou, ik, ik woon nog niet zo heel lang hier, maar ik kom al wel heel lang hier. En er zijn natuurlijk ook jaren geweest... Dat het, dat het veel drukker was bij de watersportvereniging. Dat er echt de, elk weekend ja, was, boten was vol iets, lagen. He? En ja. dat het een, een grote bruisende situatie is. Dat is ook wel weer een beetje ingestort, of in ieder geval minder nou, geworden. En het is veranderd. Hè? Want dat was eerst was het met name Katomaan zeilen. En dat was een kleine club toen nog met nou, ik denk iets van 60, 70 boten. En dat waren, ja, die, waren, die mensen dat was, waren de basis. Ook, dat was de basis. Die mensen waren toen ook wat jonger dan ze nu zijn. En ja. Dat is ja. een voorwaarden natuurlijk om zo'n boot ook hier het water in te slepen. en uh, dat, Toen was het inderdaad wat kleinschaliger wel. En nu zijn er veel meer uh, sporten bijgekomen. We doen nu kitesurfen, we doen suppen, ja, we doen windsurfen, we doen, ja. we doen uh, golfsurfen. Uh, we hebben zelfs voor de jeugd uh, zeilopleidingen, ka katamaranzeilopleidingen, golfsurfclinics voor de jeugd. Dus we, we doen eigenlijk heel... veel meer nu. Ja. Ja. Um, we hebben ook 750 leden, dus het is ook ja. wel heel erg gegroeid. Ja. Ja. Uh, maar misschien dat het toen wat meer leek, omdat die boten wat vaker op het water waren. Nu zijn de boten gewoon wat minder op het water. Ja. hoe komt dat? Uh, nou ja, mensen drukker hebben ze minder mensen tijd. mensen drukker denk ik, uh, worden ook wat ouder. Uh. Uh, die, die groep die toen begon is nu natuurlijk al ja. uh, in de zestig, zeventig ja. uh, sommige zeventig, misschien wel zeven. ja, ja, absoluut. ja, nee, maar goed. ja, ja. En dat is heel er een aantal die dus ja. vroeger en, zeg maar heel actief uh, daar waren, dat ja. zijn nu mensen van zeventig. Ja, maar, maar, ja, maar er zijn toch ook veel jeugd, 20. Ja, jeugd, uh, jeugdleden. ja absoluut maar, absoluut, maar die doen dan meer toch de wat modernere sporten, kitesurfen en ja. Je weet dat, suppen. Dus dat ook, ja. hè? Sub. Ja. Ja. Ja. Dus het is, uh, het, is, het is niet zozeer uh, dat het ingestort is. Het is eigenlijk groter geworden, ja. meer geworden. Het is anders geworden. Anders geworden, het anders. Ja. ja. Het is gewoon met zijn tijd meege... Ja. Er is een ja, ja. heel nieuw uh, paviljoen uh, gezet. Ja. Dat, dat, dat ja, is ook een rond, uh, ja, rond ja. Uh, paviljoen. Ja. Heeft dat ook veel veranderd? Ja, absoluut. Je kan nu in de winter bijvoorbeeld voor de kiteservice en de windservice. Is dat perfect? Dan kan je in de winter ook uh, gewoon door. Ja, want die hebben een pak aan. Dat maakt nu voor je niet uit. Ja. Hè? Nee. Ja. Dus dat, het is ook niet alleen. Het is meer verspreid over het jaar geworden, zeg maar, alle activiteiten. Ja. Uh, maar ik denk dat we nu meer evenementen hebben dan, uh, dan voorheen. Want toen, vroeger was het met name geconcentreerd om het Katamana -zeilen. En nu ja, hebben we het NK, uh, OZK, dus het is de, voor de jeugd, de, de, de freestyle, we hebben de NK-wave, uh, ja. we hebben uh, ja, de ELR dan natuurlijk, wat nog steeds het Katamaran-event is. We hebben elk uh, in januari, begin van het jaar, hebben we altijd uh, een golfsurf- uh, Wedstrijd. Um, dus ja, we doen eigenlijk heel veel. Die, ja. die materialen, vraag ik me af. Want dat, dat moet natuurlijk ergens naartoe. Dat moet ergens opgeborgen worden. Want je kunt die Katamara's niet op het strand laten liggen uh, s'nachts. Ja. Daar is nieuwe ruimte voor gecreëerd. Want er zijn natuurlijk nu surfboorden. Ja. Uh, uh, nou ja, er, er is heel veel materiaal. Ja, nou, daarom ook die, die, die uitbouw. Hè. Dus het, uh, de, het nieuwe jaar rondgebouw. En zelfs daar alweer een uitbouw op gemaakt. Uh, maar dat is eigenlijk meer alleen voor het, uh, het windsurf en de kitesurf. En super, subboards. Mm -hmm. uh, maar voor de katamaran uh, geldt dat je die gewoon uh, zelf moet... Dat zij, die zijn eigenaar van de, uh, van de leden. Of daar zijn de leden eigenaar van, moet ik zeggen. En die moeten hem zelf elk, uh, elke winter van het strand halen. Okay. En, uh, en ergens uh, stallen. Op, en wij. dan blijft hij de rest van die tijd blijft hij dus gewoon op het strand liggen? Nee, de boot moet ze meenemen naar een stalling zelf. Ja, nee, maar ik bedoel dus uh, tijdens de zomer blijft hij daar? Ja, tijdens ja. de zomerperiode. Van mei tot uh, ja, wat zal het zijn, oktober. Dan uh, is het de afbouw en dan... Uh, en, het, en hoe wordt dat bewaakt? En ik bedoel, je, je trekt hem het strand op en uh, dat is dan oké okay verder? Ja, ze liggen vast uh, aan Anker, ankerlijnen. Aan ketting. Een ketting. en, uh, en sloten erop. Um, maar ze zij, zijn heel makkelijk te vervoeren. Nee, nee, wel, nee, uh, niet, hem, je nee. zet hem niet op je rug. Op je zet hem niet op je rug. En je moet een goede auto hebben ook om het strand op te kunnen om er één ja. weg te halen. Dus ja, dat er ook wel bewaking is. We hebben bewakingscamera's hebben we overal ja. hangen. Dus ja. uh, er wordt wel, uh, wel beveiligd. Wordt ja. Het, ja. En ik zie dat er inderdaad op zaterdag clinics zijn voor beginners, van uh, suppers uh, op die sub ja. Vertel eens, wat is dat voor uh, speciaal... Uh... Nou, di dit jaar hebben we dus meerdere activiteiten. Normaal was het alleen de, de Katmaran-race. Uh, en dit jaar hebben we dus dan ook op zaterdag uh, sub-clinics. En dat houdt in dat je materiaal kan testen, uh, dat je les kan krijgen, uh, hoe je moet suppen, hoe dat Wat ja, is dat het ja. verschil tussen een... Een, een en, uh, en suppen. Dat is, suppen is een groter board ja, een, en met een peddel. Ja. En een golfsurfboard is een kleiner en dat, dat doe je met je Alleen, handen, zeg maar. Ja, dan ja. Uh... Dus dat is dan, als het heel erg veel golven zijn, niet zo handig? Nee, klopt. Het is perfect voor hier uh, als het wat rustiger gladde, is. gladde zee. Het ja, is wel of, lastig, of want het waait hier nogal vaak. Ja, maar soms hey, ja, is het ook. ook... Wel... Ja, maar ja, je, je doet het erbij, zeg maar. Hè. Het, is een ja. beetje, uh... het is een leuk gezicht trouwens, hoor. Het is dat heel dat leuk. Het ja. ja, ja, is, ja, ja. is een mooi gezicht, eh, als vooral s'avonds. avonds het een mooi gezicht. Als het rustig is. Als de zon er onder gaat. Dat je ja. al die mensen met die pedaltjes... We zorgen over in Haarlem, dat organiseren ook, we ook. Ja. Dat we dat, ja. uh, en de golfsurfclinics uh, ook op zaterdag? Ja, dat is voor de jeugd. Die uh, kunnen dan uh, ja, in aanraking komen daarmee met de sport, zeg maar. Dat zie je veel hè? op het strand nu tegenwoordig. Ja, heel veel, ja. Op verschillende locaties op het strand. Ja, wel, heb met... je, heb je ja. Wat moet je kunnen doen om te kunnen surfen vraag ik me af. Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat je ten eerste uh, passie ervoor moet hebben, je moet een gevoel ja, maar hebben, Maar goed, je, je denkt van nou, dit heb ik nu al zo vaak gezien, die... ik wil, ik wil, gaan wil dat gewoon doen. doen, ik wil dat gaan proberen. Ja, dus gewoon doen. Uh, doen. Daar moet stemmen, je niet he? heel sterk voor zijn, heel sterker. Uh, wel sterker dan, met, dan, dan kitesurf bijvoorbeeld, maar feitelijk ja. uh, is het techniek. Mm -hmm. uh, dus, uh, in het begin zal het zwaar zijn. Maar naarmate je meer techniek krijgt. Dan, uh, dan zal het ook makkelijker gaan. En hoe begin je dan? Begin je dan eerst uh, zeg maar, uh, om, om uh, balans op, die, op dat boord uh, te nou, krijgen? Ik denk dat je, je eerst krijgt je les hoe de wind hè, hoe dat werkt. Met de wind en stroming. En uh, uh, vervolgens krijg je inderdaad uh, les op het drogen. Dan moet je het, het zeil optrekken. Ja, zeg maar. ja, ja. En uh, misschien een beetje evenwichtsoefeningen. Ja, en dan is het gewoon in het water gaan. En, en, en, uh, en boven, wat je geleerd zo, hebt ja. op het strand. Om dat in de praktijk te gaan brengen. En ja, daar is een instructie. Als het goed is bij. Je kan het ook zelf leren. Ik heb het vroeger ooit zelf geleerd, dus het is, is wel te doen. Um, ja, dus misschien als je is jong dat, bent dan is dat wel dat makkelijk. Dan doe je dat, ja. <laughs> dat zal zeker zijn. En, en wordt er ook nog naar een, naar een eind uh, uh, iets toegewerkt, zeg maar? Dus, dus het. het, het, het, het, het eindfeest voor het 50 50-jarig bestaan? Ja, we hebben eind van het jaar, of oktober, november dat zijn we nog aan het organiseren, hebben we nog een, een, een spreker, een hele interessante spreker, daar kan ik nu niet veel over zeggen, want dat zal zonde zijn natuurlijk, nee. uh, maar het heeft iets met zeilen te maken, en uh, die komt dan, uh, ja, zeg maar, op het eind, een kliniek uh, of, of eens, geven een kliniek of... geven, ja. een, een presentatie over, nou ja, de gevaren van de zee, zeg maar, okay. en wat hij heeft, er, wat die heeft uh, ervaren zelf wat hij heeft meegemaakt, en uh, ja, dat wordt heel leuk maar dat slotfeest, dat is natuurlijk alleen voor de, voor de, de, de, voor de leden. In principe is dat alleen voor leden, ja. ja. ja behalve ja. als je geïntroduceerd wordt. <lacht> Dan uh, mag iemand. je weg. Ja, nee, maar goed. Nee, uh, dat is ja, toch leuk. Dat is wel ja. leuk. Ja. Ja. En Jullie hebben een behoorlijk mooie ja. locatie ja. daar. En daar, wordt ook, dus, uh, daar wordt het ook. wordt ja. Ja. Ja. Ja. ook gehouden. Ja. Ook de Inheke Luchten Race is op de ja. Zandvoort Sail ja. Surfmaster, ja. die wordt daar gehouden. En er komen heel veel mensen van buiten ook. We hebben bijvoorbeeld ook op zaterdag de Kona-klasse, dat is een windsurfklasse, soort uh, surfboard, ja. zeg maar. Uh, er komen uit heel Nederland komen mensen dan uh, die daar uh, op varen, wedstrijden op varen... komen hier wedstrijden varen. En kan je ook zelf een board huren, een Kona-board. Dus er is echt voor iedereen is er, uh, is er echt... Uh, ja, nog spelen. even over die, over die wedstrijden. Zit ja. daar, uh, wat wat, wat zitten daar voor prijzen aan? Hoe moeten mensen zich inschrijven? Dat kost ja. geld, neem ik aan. Ja, je moet je inschrijven? Zit... Het kost ook geld, maar er zit ook eten bij. een barbecue en, en ontbijt dus inklus, en dat soort dingen. Ja, ja, uh, en, en de prijzen zijn uh, uh, bekers... Uh, Oh, ja. Dus het is niet een uh, geldprijs of zo. Nee, nee, nee. Maar het is gewoon... Uh, het gaat de eer. Nou, 20 en uh, 21 augustus. Correct. Dan uh, gaat het gebeuren. Dus de speciale editie. Dus mensen die geïnteresseerd zijn. Die kunnen, kom, uh, kom, uh, kom naar, naar de WVZ. Ja. Kom kijken, ja. okay, kom ja. deelnemen. He, die surfclinics, ja. uh, de subclinics. Ja. Ja. Uh, Kona. Uh, ja, ja, uh, ja alles uh, te doen. Dus, uh, en zondag, ook wel leuk, is het, is het een wedstrijd tegen, kaiters tegen windsurfers. Dus dat is ook ja, wel oh, een spectaculair. Dan hopen we op wind Ja. Goed. Nou, hartstikke veel dank voor Dankjewel. je komst. En succes bij, uh, bij de uh, 50-jarige laatste ja. uh, feest. Het eindfeest, maar dat, dat duurt nog heel eventjes. In ja. ieder geval eerst 20 en 21 augustus, dus daar ja. begint het mee. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Uh, we gaan even de agenda doen, neem ik aan. Is daar nog tijd voor? Ja, er is nog tijd nog voor. Zullen tijd? we, we daarmee uh, beginnen? Uh, ja. Nog tot 21 augustus is de expositie Amsterdam Beach in het Zandvoorts Museum. Uh, tot eind augustus is er nog een schilderij-expositie van Jan Smouter bij Pluspunt, Vlemingstraat 55. Ja, dan hebben we nog tot 21 augustus de zomerexpositie Jood Zandvoort in beeld 1881-1951 in de Protestantse Kerk. Dat, ja. dat is woensdag, zaterdag en zondag uh, tussen 2 en 5 uur. Ja. Um, dan is er de um, uh, zandsculpturen nog tot 1 november. Gisteren is de uitslag van de prijswinnaar. En dat was de Brit Baldrick Buckel. En die heeft met het, uh, de Free... Spirit of Amsterdam heeft hij gewonnen? Ja, dan hebben we dit weekend de DNRT Superrace weekend op het circuit. Uiteraard, uh, iedereen die van auto's houdt, die gaat daar gewoon. Ja, en dan uiteraard. krijgen we natuurlijk het jazz yes weekend. Hè, nu, vandaag is dat? Vandaag ja. Ja. om 8 uur op het Raadhuisplein. Ja. Ja. En, eh. uh, en morgen op ja, ja. de Place du Tertre, hè? de. Kunstmarkt met van alles en nog wat in de poststraat van 10 tot 5. Ja, er zijn heel veel uh, kraampjes, heb ik ja, begrepen ja, deze keer. schilderijen, beelden, van alles ja, en nog leuk. wat van 10 tot 5 uur. Ja. En dan is er 13 augustus, de week daarop, de Amsterdamse avond in het centrum vanaf 8 uur. Ja, dat ja. wordt uh, zingen en inhaken. Ja. Dus uh, voor iedereen gezellig, want daar houdt iedereen van, van jong tot oud. Tenminste, de meeste dat. mensen wel. Ja, en dan 20 augustus uh, is er weer het Zandvoorts Open Kampioenschap Makreelroken op het Raadhuisplein van half elf tot vier uur. Ja. Oeh, dat is zo lekker, lekker. versgerookt, de makreel. Heerlijk. Nou, uh, natuurlijk is er datzelfde weekend een tweedaags, uh, de tweedaagse op het circuit. 20 en 21 augustus. Ja, en, en wij hebben natuurlijk net gehoord, 20 en 21 augustus. De tweedaagse evenement Surf and Sail Masters. Bij watersportvereniging Zandvoort, die 50 jaar bestaat dit jaar. Goed, uh, voordat we eruit gegooid worden, ga ik bedanken. Want uh, <laughs> dan kunnen we alsnog straks uh, er... Goed afsluiten. Goed afsluiten. We bedanken uiteraard Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid en voor de koffie, de thee en het water. De techniek vandaag was in handen van Cor draaien. hartstikke bedankt. Bovendien heb je voor de muziek gezorgd. Ja, en dat heb je top gedaan vandaag. Kan niet anders zeggen. De redactie deze week Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie was van Gerry Rutten. De koffie werd vandaag geschonken door Yvonne Roosendaal. En de presentatie was deze week door Gerry Rutten. En Yvonne de Jager. Irene, dankjewel. Well zeg je in het weer. Hè. Maar dat maakt niet uit hoor. Dankjewel. Dankjewel nou, Dank Irene. Ik zeg er tegen, maar dat maakt <laughs> allemaal niks uit. Uh, we gaan nog luisteren naar een muziekje... hoop ik, als dat we dat nog redden. Dat is Rio van uh, Maywood. Over en daarna hebben spelen. we het nieuws. Uh, hoe zitten we met tijd, uh, Cor? We kunnen nog net een plaatje draaien. We kunnen nog net een plaatje Wij gaan iedereen een fantastisch... Ja. zonnig en prettig weekend... Uh, toewensen. En, uh, tot... Veel geluk. Veel geluk. Veel geluk, ja, geluk, precies. Uh, de, de gelukkige dat duurt nog wel heel lang. Uh, duurt nog even een paar maanden? Maar, paar maanden, maar uh, nogmaals, hartstikke fijn weekend. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende Tot volgende week, muziek.